Een uur. kok met het nos Chinaal. In het hele land zijn de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen... in oorlogssituaties en vredesmissies... Bij de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima even voor acht uur de eerste krans bij het Nationaal Monument. Na twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers las de 18-jarige Maureen de Witte haar winnende 4 mei gedicht voor. Burgemeester Halsema van Amsterdam verzorgde de jaarlijkse voordracht op de Dam. De Amerikaanse president Trump heeft kritiek geuit op sociale media. Volgens hem worden daar conservatieve en rechtse publicisten gecensureerd. Trump reageert op een maatregel van Facebook... dat gisteren onder meer complotdenkers... en extreme rechtse activisten van het platform verwijderde. Facebook zegt iedereen te bannen die zich bezighoudt met geweld en haat. De president liet via Twitter weten dat hij bedrijven als Facebook en Twitter... nauwlettend in de gaten houdt als ze Amerikaanse burgers censureren. De Venezolaanse oppositieleider Guaido denkt dat het ondanks de mislukte koepoging, een kwestie van tijd is voor president Maduro is verdreven. Hij verwacht niet dat dat nog weken of maanden zal gaan duren, zei hij tegen correspondent Nina Yurna. Guaido erkent wel dat het pijnlijk is dat het hem niet is gelukt om het leger achter zich te krijgen. Volgens de oppositieleider worden militairen onderdrukt, bedreigd en gemarteld, zodat ze in het leger blijven. Ook zegt Guaido dat hij zich nog redelijk vrij kan bewegen en niet in safehouses verblijft. In Frankrijk doen de gele hesjes mee aan de Europese verkiezingen. Drie gele hesjespartijen hebben zich officieel aangemeld. Volgens een recente peiling is de kans klein dat ze een zetel halen. 2%, van de, partijen, uh, 2 van de Fransen zegt op een van de gele hesjespartijen te gaan stemmen. Het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien. Neemt de wind ook iets af. Komende nacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen vooral middags buien. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 And be in the mix. The mix. The, the FM's Nightwalk. radio Mario Zandvoort. Met onder andere de update. Nightwalk 10. Show facts. En U-mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. D -d dance for FM. The weekend party. Uh, the weekend party is now, now. now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 Control. Work your body to the beat Body work will set you free We'll set you free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 Je hoort de kleptoon Extended Mix. En we gaan straks even kijken hoe goed hij het doet in de Nightwalk 10. Want ik kan je vertellen, hij stond vorige week al heel erg hoog. Misschien deze week op 1. Misschien op 2. Misschien op 3. Je gaat het straks allemaal horen. Zie je antwoord. Muziek. Daarvoor zie ik natuurlijk naar je radio gekluist. Begin van je stapavond. Ik zou zeggen, blijf lekker gezellig thuis. Tot uh, dit programma het einde is. Vanaf 12 uur is het pas echt gezellig in de clubs. En zou ik er pas persoonlijk naartoe gaan. Ja, vroeger ging ik altijd om 11 uur. Maar, en dan mis je het laatste uur van het programma. Zie je hem eens antwoord, Rich Amet. je nu met jamming. track Cause all it takes is a song to set me free. Oh trouble come, follow me. Oh trouble come follow me. Trouble, trouble around my door when storm. Raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down. I'm gonna be around. So, trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less trouble, cause I'll take my time. Cause I'm taking this road, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. Around my door, when storms are raging, I'll be standing strong. It won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble, knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the role as trouble, 'cause I'll take my time. 'Cause I'm taking this strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I'll let my troubles just. Let me but... goed in de Nederlandse hitlijsten met uh, Trouble, was er samen met Albert Gold. En daarvoor horen we Lil Next X, Lil Nash X moet ik zeggen, met uh, Old Town Roads, dat is samen met Billy Ray Cyrus. Muziek wat je eigenlijk niet helemaal verwacht in, uh, in, in Nederland dan, maar... Uh, deze plaat is zo goed euh, gepromoot op een of andere manier. In Amerika staat hij de billboard op 100 op 1. En ik geloof in de, in de danslijsten, in de commerciële danslijsten, dan uh, top 40 lijsten, staat hij ook uh, in Amerika op, uh, op uh, nummer 1. Dus uh, ja, RB-lijsten op 1. Dus ja, dat ik iets van, nou dan moeten we hem ook gewoon even draaien. CFM Zandvoort zaterdagavond de wandeling over het Strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik weet niet of je een beetje fan bent van de, de uh, ja, uh, nummer 1 dj van de wereld, hè. Martin Garrix. Martijn Gerritsen, zoals hij officieel heet, gaat op 13 juni... een optreden geven in de Amsterdamse popzaal Paradiso... De zijn uh, concert uh, begint uh, volgende week vrijdag. En ik weet niet wat die kaarten gaan kosten, maar... Uh, hè, sinds hij nummer 1 DJ van de wereld is geweest... moet je geloof ik uh, pak een beetje uh, ja, een donnetje of twee neerleggen... om deze jongen te boeken. Dus uh, het gaat goed. Hij is een van de bekendste producers ter wereld. Hij scoorde hits met Animals, The Name of Love... en Scared to be Lonely. De producer en DJ stond uh, in 2016. 17 en 18 op nummer 1 in de top 100 DJ's. Dat is natuurlijk de lijst met de populairste DJ's... die wordt samengesteld door de lezers van een prestigieuze dance-tijdschrift... de DJ Mac. En Garrick schreef dat optreden in de kader van WordChild, waar alle opbrengsten van de avond ook naartoe gaan. Het is de tweede keer dat hij in actie komt voor dit goede doel. 2017 gaf hij ook een belangeloze show in Paradiso. In het volprogramma op 13 juni in de Amsterdamse popzaal Paradiso zal DJ Justin Milo te zien zijn. Dus uh, ja, ik zou zeker kaarten kopen. Zeker om het feit dat het allemaal uh, naar uh, wordchild gaat. Zie je, we hebben zo'n Door met muziek. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn op deze zaterdagavond. Het is uh, een dag voor, uh, voor uh, vrijdagsdag. Vandaag hadden we dodenherdenking. En uh, morgen is het dan groot feesten. Her en der in Nederland het grote feesten. Maar uh, vanavond zijn er ook leuke feesten. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Maar eerst muziek. We gaan het over Martin Garrix. En uh, heel wat samenwerking is hier aangegaan. En dit keer doet hij samen met Macklemore, Patrick Stamp en Fall Out Boy. Doet hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Ja, ik ben zo'n uh, zo gek die uh, vroeger toen hij klein was, nou ja, eerlijk bekennen, ik, uh, ik heb van de week nog eventjes uh, een paar seizoenetjes uh, pakken beet, vijf seizoenen zitten kijken van, uh, voor Star Trek. Maar het was uh, Scotty Boy met uh, Funky en daarvan muziek van uh, Gary Chaos met Fly. Het is een tijd voor de partyupdate, wat voor leuke feesten dan. we gaan op deze zaterdagavond 4 mei, dood denk ik, nou dat hebben we gehad om acht uur de twee minuten stilte. En ja, de parties die vanavond los gaan breken. Is natuurlijk als eerste de Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website uh, escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoors en Raimundo. Hij doet daar ook de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Dennis Quinn, Brian Jondro en Santos. En de MC is Charles. Dat vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje Brainwash... En als we doorlopen aan de rechterhand, dan vinden we Club R. Daar is vanavond Django. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website R.nl. Met onder andere DJ Abstract, Paper Citizen, Mitchell Kelly, Breakfast en Claire Leons... En hosted bij MC uh, Nasda Boy. En Area 3 is uh, hosted bij uh, Bodega. Dus ik weet niet wat er in Area 2 allemaal gaat gebeuren. Maar misschien hebben ze het allemaal gewoon doorgetrokken. Vanavond is in Club Air Jungle. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar uh, eh, maakt het uit. Het gaat om de muziek uh, vanavond in Club Air. En nog een wekelijks feestje in Amsterdam is uh, Encore. Vanavond uh, Chocolate. Begint rond de klop van middernacht tot 5 uur in de ochtend. De muziek is uh, hip-hop en RB. Voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl. Met onder andere Ijskou, Noal, Ori Music, Waxfriend en DJ Prime. Bravo, dus. Encore chocolate in de Melkweg. En nog een groot feest. Iets verder weg. Nou, iets verder weg. Een uh, kwartiertje van Amsterdam of denk ik. Als je een beetje doortrapt. Kijk uit voor de flitsers natuurlijk. Als je met de auto gaat, mag je niet drinken. Bij de Bob Verdeek. Vanavond uh, Grotestiek invites DJ Jean's Madhouse. Begint om 10 uur, duurt tot vijf uur in de ochtend in uh, Central Studios. In Utrecht natuurlijk. En uh, meer informatie uh, check eventjes uh, studiosnl of uh, PT Events.nl. Met onder andere Mark van Daalen, Black Crown, Eric E., DJ Jean, Eric van Kleef. Eric van Kleef moet ik zeggen, is gewoon een Nederlander. Normaal volgens mij een Nederlanders. En hosted bij MC Moron Hill en MC Iceman. En in, uh, dat is de Madhouse-zaal. Uh, nee, hij is er ook gewoon. Half twee, DJ Jean op het podium. is natuurlijk zijn feestje. Madhouse, dus hij staat de man achter, hem uh, In de grotex areas Chris O'Neill, David Carval, Manuel de Jong, Shay Tyson en Arctic Moon. En hosted bij MC Da Silva. Vanavond dus in... Uh, Central Studios, Grotex, Invites, DJ Jans, Madhouse en wat dichterbij is in de Stalker. Heb ik niks van binnen gekregen. Check even de website stalker.nl. Dat is altijd wat te doen tot vijf uur in de ochtend hebt. Gaan we door met muziek, want daar zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zo meteen uh, de tiende bovenbeste platen van het dansvoer. Maar eerst nog even lekkere stukjes muziek. Wat dacht je van Lucas Bonera en Lizat met Like G6. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Vandaag uh, zaterdag 4 mei. En wij zijn iedere zaterdag hè, tot middernacht. Straks uh, vanaf 10 uur DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. En voor nu, het is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansroep. Oftewel de Nightwalk 10. Deze week op 10, Jack Back met Survivor. Op 9, Soul Reduction met uh, Got to Be Loved. Op 8, uh, Florius met I'm Not uh, Defeated. Op 7, Dido in de remix van Mark Knight met Give You Up. Op 6, uh, Cubico met Are You. Op 5, Broken Arms met Feeling Good. Op 4, Alfaya en Cat uh, Corners. Met de Somewhere Special. Op drie deze week Mike Vell met de Music Is The Answer. Op twee de plaat waar we mee begonnen zijn. Het was, uh, of het is, Purple Disco Machine. In de Clapton remix van Buddy Funk. En deze week nog steeds op één. Het wordt echt overal wordt hier gedraaid. Volgens mij waren wij een van de eerste in Nederland die het draaide. Op de radio dan. En daarna zijn alle grote omroepen ermee vandoor gegaan. Het is Left Wing. En Cody met I feel it nummer 1 in de Night Walk 10. die wordt hem nu hier op de radio. Waarom? Omdat hij gewoon fantastisch is. En daarom is hij ook nummer 1 in de Night 10. Voor uh, alweer de derde keer deze week. De derde keer in de uh, ja, afgelopen drie weken. <laughs> ...van Krakenzaad met Fly Away. En daarvoor horen we Trutopia met voor de Show. de Nervous Records uh, is die op uitgebracht. Ik we hebben Zandvoort zaterdagavond wandeling over het strand... ...door de duin in het centrum van Zandvoort. Het eerste uur zit er alweer bij nog. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer vanuit Hilversum. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House vibes... ...en straks in het derde uurtje... Dat is om elf Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly. Voor nu nog een stukje muziek. Misschien nog twee plaatjes. Misschien nog uh, housekeeping en Jack. Nee, housekeeping moet ik zeggen. Niet housekeeping, dat is uh, huishoudelijke dienst. Maar het is uh, housekeeping. En Jackie met uh, Bushman Soul. Als we het gaan redden. Maar eerst hier uh, Ferdinand Weber met I Can Feel. Fingertips. Ik zeg tot zometeen na de break.